...staat een stevige zuidwestenwind het wordt 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. Dit was het NWS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Een paar weken weer een geven deze single van, of tenminste EP, van Excuse the Automobile Dat is een band uit Permanent. En ik heb me laten vertellen dat de drummer van deze band, Klaas de Jong, iets in de melk te brokkelen heeft bij Pop. Daar wil ik wel aan af zijn. Maar goed, ik zal hem waarschijnlijk wel ongetwijfeld gaan tegenkomen. Zeven minuten over één. Ik zei al voor het nieuws, toen wij het nummer van Sue the Night in Don't Go draaiden... Aan, uh, nou, aanstaande vrijdag niet, maar volgende week vrijdag, de vrijdag voor Pinksteren, dan uh, is er een bijzondere uitvoering van The Last Waltz. We kennen dat uh, in uh, zeg maar de vorm zoals de band dat ooit deed. Ik meen dat dat eind jaren 70 is uh, geweest. En uh, er zijn een aantal uh, ja, mannen en dames vandaan die dat uh, gaan doen. Zo zag ik op het lijstje Wouter Plantijd. Die kent hem nog niet, dat was uh, vroeger een van de mensen van Chaco. Uit Haarlem, inderdaad. En ik zag ook uh, een, uh, een, uh, ja, een naam die mij ook uh, deed, uh, de, uh, de glimlach om de, om de mond uh, deed toveren. Dat was natuurlijk Pepe Fischer. Dat is uh, de opperspreekstalmeester bij de patronaten als het gaat om... Ja, het... Uh, erop Hakdaal wordt. Dat praat hij ach achter elkaar en aan elkaar vast. En... Ja, een uh, oud uh, radiomakker van, uh, van uh, Uit Heemsteden. Tenminste, dat mag ik nog misschien wel een beetje omschrijven. Zijn naam is Danny Lodder. Ja, hij staat er ook op. En hij gaat de mandoline spelen. En natuurlijk uh, Sue the Knight zelf. Suus de Groot, want dat zit achter Sue de Knight. En ja, geloof het of niet, maar hoe kan het ook anders? Als je over uit Muiden praat, dan kan je ook slecht om haar heen. Fabiana Dammers, zij doet ook mee in de Last Walls. 10 juni, er zijn kaarten beschikbaar, dus je, je moet er wel bij zijn. Want de plaatsen zijn ge, ja, gelimiteerd, heb ik me laten vertellen. Uh, kun je bestellen, moet je maar even kijken. Bekerstein Pop, Club Bekerstein, uh, je komt er vanzelf wel. En uh, mocht je bij de Last Walls aanwezig zijn, dan kun je daar gewoon een, uh, ja, een kaartje bestellen. Moet je hem uitprinten, uh, meenemen dat kaartje en dan uh, word je uh, gewoon toegelaten op het uh, terrein. Zo werkt dat dan. Uh, 10 juni is het, geloof aanvang 6 uur, dan gaat het, uh, kan je erop. Erin, waar het ook is. En half zeven dan uh, gaat het uh, gewoon een spektakel ook van start. Uh, zijn nu al bezig deze mensen. Om het, uh, een, ja, om het heel erg mooi uh, neer te gaan zetten. En vrijdag 10 juni zullen we het uh, resultaat zien. Dan hebben we natuurlijk zaterdag uh, de, uh, de Bekersteinpop zelf. En dat wordt ook een unicum. Want ja, geloof het of niet. De heren A.J. Vos en Rob Harms zullen tussen twee en vijf. ...geen autosportverslaggevers gaan, uh, ja, gaan krijgen. Want uh, we zitten niet op het circuit. Nee, we zitten op het terrein van Bekerstein-Pop. Willem en ik <laughs> zullen daar gaan rondhangen. Nou, als het met de snel, dezelfde snelheid uh, gaat als uh, het DTM-evenement... Uh, ...dan zijn we snel thuis, maar dat geloof ik niet... Ik denk dat we het wel redelijk bij kunnen houden. Zaterdag dus. Twee autosportverslaggevers op het terrein van Bekenstein Pop. Dat wordt nog zeer interessant. Dus, maar goed. En hoe kom ik er wel op? Nou dat heeft met die Klaas de Jong te maken. Die schijnt daar wat, wat te doen in Bekenstein Bij het Bekenstein Pop verhaal. Dus zo werkt dat dan. Uh, gaan we weer terug naar waar we zijn begonnen. Dit uur. Uh, het voorgaande uur. Namelijk. De interviews doen van de Grote Prijs van Nederland, kwartfinales. Afgelopen donderdag speelde zich dat af in het Parkhuis Wilhelmina. De eerste avond voor de singer-songwriters, de eerste vijf zijn geweest. De andere dertig gaan komen en er zitten er dus nog behoorlijk wat tussen. Aanstaande vrijdag gaat het verder, dan in Den Bosch. En 10 juni dan is het in De Meester in Almere. Dus uh, plein 79 in Den Bosch, uit mijn hoofd. En uh, De Meester in uh, Almere, dat is de, de volgende plek waar het zich gaat afspelen. Daar uh, zitten, zitten dus uh, de zingersongwriters uh, in verscholen. Die 10 juni, dat uh, ga ik dus niet meemaken. Want uh, uh, ik wil natuurlijk uh, niet de Lost Wolves uh, missen. Zo uh, werkt dat dan uh, natuurlijk. Um, naar het uh, verhaal van de grote prijs. Want ja, er is natuurlijk zat over te vertellen. Deze dame die had ik al uh, eerder op de korrel. En ik heb ook al werk van haar gedraaid hier in de Boulevard. Ze komt oorspronkelijk uit Duitsland. Ze heet Donata Kramart. Een tijdje terug kreeg ik een EP toegestuurd. Uh, Silk Yarns heet, uh, heet het EP'tje. En dat is van Donata En die staat nu naast me. Want uh, de eerste uh, ja, kwartfinale ronde is aan de gang voor de Sing Songwriter's. Hoe is het gegaan eigenlijk? Heel goed is het gegaan. Uh, ik heb een beetje weinig gepraat. <laughs> ik ben een beetje snel door. Uh, maar ik vond het wel goed gaan. Uh, zeg, als je optreedt, uh, vertel je dan toch iets over je liedjes? Of... Uh... Eigenlijk wel. Dat <laughs> is nu niet het geval. Ja, vandaag was ik een beetje... Uh, nou ja, ik ben een beetje door, door de set gehaast. Ja. Oh, dus het dus, is zoiets van, ik uh, speel mijn nummers en... Ik was gewoon een beetje zenuwachtig. Het was gewoon een beetje een andere situatie dan gewoon. Normaal heb je eigenlijk gewoon jouw concert. En dat deel je misschien nog met twee of drie mensen. En uh, vandaag was het... Een, ja, gewoon deel van een avondprogramma, van een wedstrijd. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit bij een wedstrijd uh, meegedaan. En uh, ik heb me volgens mij ook een beetje anders gedragen dan gewoon. Maar ik vind het wel grappig om te zien. Ja. Nou ja, het is een, het is een kwartfinale van uh, wat uiteindelijk moet leiden tot een plek in Paradiso. Dat, uh, dat is... Uh... Dat is het idee. <laughs> maar goed, als het nou niet zo is. Kijk, want je hebt een EP afgeleverd inmiddels. Uh, ik heb er zelf al wat van gedraaid. Dus dat, uh, dat is al sowieso al natuurlijk uh, aardig opsteken. Maar uh, ja, het verschil is, als ik naar de EP luister en hier... Hier is het veel zuiverder lijkt het wel. Zuiverder? Ja, weer terug puurder. naar de basis. Ja. ja, puurder. Ja, inderdaad. Ja, Ik speel live gewoon met band. En die EP heb ik ook gemaakt toen ik echt nog helemaal niks van muziek afwist. Ik, uh, ik, ik zat zo een beetje met mijn broer in, in een kelder en uh, ja, drukte een beetje toetsen in en zei van, oh dit moet zo. En uh, toen deden we dat en, en nou, ja, nu heb ik gewoon een band, nu pak ik het allemaal heel erg anders aan. En ik vond het wel leuk, want ik schrijf alles op gitaar of piano en ik vond het wel leuk om even dit helemaal alleen, alleen de basis uit te voeren. Dat is heel interessant. Doe, doe je ook iets nu uh, gerichter aan muziekopleiding of iets dergelijks? Of heb je... Ik zit op het consultorium. Ja. En dat, uh, dan, dan levert je dus wat meer dingen op. Want uh, ja, in een garage met je broer zitten. Ja. Nu weet je tenminste hoe je bepaalde dingen gerichter moet aanpakken lijkt mij. Ja, ze, ja nu leer ik gewoon hoe ik echt uh, gitaar moet spelen en moet zingen. En uh, ik heb ook heel veel mensen waarmee ik kan schrijven. Dus uh, ja, dat is allemaal een beetje een stap naar boven. <laughs> als je zo op zo'n avond als deze... Hè, je, je staat met iemand uh, nu ernaast. Hoeveel ja, anders is dat eigenlijk? Ja, met een band uh, zit je natuurlijk met meer, maar... Die het leek me ook wel heel erg leuk om met z'n tweeën gewoon op het podium te staan. Ja, dat is ook leuk. En uh, het was, we waren daarmee begonnen omdat Jasja, zij is eigenlijk bassiste. Ze heeft een blessure, ze kan niet meer spelen. En, uh, maar we, we dachten van, ja, het is eigenlijk heel erg leuk met z'n tweeën. We zijn een, een goed team en... Uh, ja, we, we mogen elkaar heel erg en uh, daarom, daarom was het gewoon leuk om dat altijd te doen. En nu kan ze niet meer bassen, dus we dachten van nou goed, dan, dan doe maar percussie en zang. En uh, alles wat, wat ik niet kan doen, Marimba. Even over uh, je muziek, hè. De, de EP is, uh, ja, als de mensen de, de EP een beetje kennen, dan weet Wat zeg je? Hij is uh, van 2009, dus uh, de nieuwe komt eraan, hè. Dus je bent toch om... een echte album? Ja, waarschijnlijk. Hoe uh, um, omschrijven het is? Uh, wat, wat is het precies voor muziek? Um, het, is, het is in principe, het komt wel, um, nou, het is altijd alternatief. Uh. Niet in een hokje te zitten. Het is niet, nee. Het is gewoon het is in, in de alternatief popwereld. Dat er is, er is zoveel. En nou ja, daar ben ik dus ook. Ergens. <laughs> uh, als mensen nou meer van je willen weten, waar kunnen ze je op vinden? Uh, ik heb een website, donatamusic.com. En uh, daar, daar heb je links naar Facebook, Bandcamp, wat je wil. Allemaal. Oké, dankjewel. show Let's go. De eerste rang. Kijk en kijken, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk en doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door. Geen cent te maken, niks met je handjes pakken. Nou, je ziet er wat te smoezig uit. I'm a legend. Ze hebben rondjes als de pest. Tel, cel, tel, cel, wat scheids ik van die troep. Maar het jufje op tv, vee, wie weet wat ze roept? Kijk en kijken niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk en doe je met je ogen. Loop jij maar lekker doorlopen. Geen cent te maken. Niks met je handjes. Ja, ik vind het uh, wel zo mooi uh, bezongen. De economische malaise uh, door uh, Mirko. Uh, kijken, kijken, niets kopen. Ik uh, draaide hem vorige week uh, toen we hier de voorjaarsmarkt hadden. Dan zie je ook die mensen gewoon langs die uh, kraampjes lopen. En zoiets van hebben van. zal ik dat nou doen? En toch maar niet. En dan ja, heeft hij daar een liedje over geschreven. Vooral dat het op een gegeven moment ook. Uh, dat hij dat gemaakt heeft, denk ik ook uh, toen hij met zijn poot omhoog zat Want hij heeft zich op een uh, lelijke manier geblesseerd vorig jaar En toen liep hij met krukken en werkte allemaal wat En uh, toen dacht hij van ik ga liedjes schrijven En dan zie ik op een gegeven moment, ja, uh, dit voorbij komen Nou, uh, <laughs> dat hebben we wel geweten Kijk, kijk, er niks kopen van onze vriend uh, Mirko Haarmans En ik weet, ik weet gewoon heel zeker Dat met name mensen op de livestream uh, zitten te luisteren En die zeggen van, draai jij dit dan? Ja! Dat draai ik omdat het gewoon heel erg universeel is. En ook heel erg herkenbaar. Ook. He, moet je moet je met je handjes op je rug. En je mag gewoon niks aanraken. Zoals je moeder en je vader dat ook geleerd hebben. Totaal iets anders nu. Deze dame heb ik al uh, geïnterviewd. En dat gebeurde. Ik ben vrijdag voor Pasen. Of daarvoor nog. En toen had ik uh, het uh, besloten om het ook uh, in één uur uit te gaan zenden. Slim Cardo heet uh, de dames. Doet uh, samen met uh, Matthijs, Lievaart en Martjenica uh, het, uh, het werk. En dit nummer dat heet Giving In. I am looking your way so many times. The same, and I've been watching the ceiling for an hour now. Finalist van de grote prijs van Nederland 2009 alweer. Toen ze het onder andere op moest nemen tegen Evië. Maar dat was toch te veel gevraagd voor Celine Cardo. Maar ze zit nu op het conservatorium. Maar ze heeft ook al het een en ander al op haar naam staan. En we hadden, of ik had een interview uh, in april, was een mooie vrijdagmorgen, dat kan ik me nog wel herinneren. En alles doet Celine Cairo vanuit Amsterdam om op het conservatorium te komen met de fiets, want ze heeft een hekel aan het openbaar vervoer. Goed, weer terug naar uh, diezelfde grote prijs, want ja, uh, er is natuurlijk het een en ander over te vertellen. Zo was er ook de singer-songwriter Chris Kok. Chris Kok is nummertje 3 geweest van deze avond als ik weer buiten sta bij het pakhuis Wilhelmina. Want ook Chris wil graag een sigaretje roken. Even over jouw muziek, want ik heb ook begrepen dat je dus in de finale gaat staan van De Mooie Noten. Dat is correct, ja. Wat is dat voor, voor iets? Dat is een, een singer-songwriter wedstrijd, dus specifiek. En dat is voor mensen in de regio Amsterdam. Uh, singer-songwriter, dat ben jij eigenlijk ook. Want ja, ik heb al wat uh, spullen van je, gedra je gedraaid. Omschrijf uh, um, het jezelf. Nou, voor mij, singer-songwriter, uh, gaat het erom dat je je eigen werk schrijft en dat ook uitvoert. En dat is iets wat uh, relatief nieuw is in de pop. Ja, nou ja goed, nou, het zit er aan in, te komen In de pop niet, maar in de muziek uh, is dat uh, Nee, maar uh, ja, ik, vind het, ik vind het gewoon leuk om liedjes te schrijven En ik vind het leuk om ze te zingen Dus dan, dan ben je al graag zinger zomaar uh, Over het uh, werk zelf Want uh, hoe lang uh, Ja er staat niet zoveel, maar je bent wel bezig om zo'n proces vorm te geven als je liedjes schrijft. Hoe gaat dat bij jou? Uh, er staat niet zoveel... Nou, ik bedoel, het is een proces, ja. lijkt mij. Uh, hoe gaat het bij jou? Is dat, uh, ja. Gaat dat uh, vanzelf? Het gaat met heel veel uh, bloed, zweet en tranen en moeite. En dan uh, op een gegeven moment... Uh, Beetje let je even niet op en dan heb je opeens een liedje geschreven. En dat is veel beter dan waar je uh, drie maanden lang bloed, zweet en tranen aan hebt besteed. Zo gaat, maar het gaat bij iedereen anders. Uh, ik merk wel dat de meeste van mijn liedjes heel plotseling komen. Die, die ik heel goed vind van mezelf, zeg maar. En, uh, maar je zit ook wel eens gewoon heel lang te zwoegen. En uh, ja, voor iedereen werkt dat weer net anders. Nou, begeleid jij jezelf dus hier op een akoestische gitaar. Maar heb jij ook gewoon als singer-songwriter, want dat gebeurt ook nog wel eens, dat je in een band speelt? Ja, ik ben eigenlijk als singer-songwriter begonnen omdat ik uh, even geen band had. En ik wilde weer live spelen. En dacht, dat gaat het makkelijkst in je eentje, want dan hoef je maar één iemand te bellen of je kan. En uh, dat... Uh... Dat kan altijd. Ja. Dus, <laughs> maar uh, ja, ik hou, ik hou uh, naast songwriting zelf, ik hou erg van arrangementen maken en, en, en producties maken met, en partijen verzinnen. En ik hou ook van het grote geluid van een band. Dus ik heb uh, in september vorig jaar ben ik een band begonnen met uh, mensen van school, van het consultorium. En daar hebben we nu een jaar, een hele schooljaar mee gerepeteerd en een aantal optredens gedaan. En dat gaan we uh, eind van het jaar in plaats nemen. Gebruik je, dat soort, uh, gebruik je deze mensen soms ook als reflectie misschien voor jezelf? Um, ja, natuurlijk. Ik bedoel, binnen, binnen, het, uh, binnen de oefenruimte ben je, er al, ben je altijd met z'n allen aan het zoeken naar de, wat het beste werkt. Um, ik kijk er ook erg naar uit, om, want de nummers waar, die we nu spelen, dat zijn allemaal dingen die ik al had. En ik kijk er ook erg naar uit om met hun samen nieuwe dingen te gaan maken. En dan is er natuurlijk nog veel meer uh, invloed van hen. Ja, want invloed, dat, dat speelt ook een rol in, in muziek. Uh, ik neem aan, bij jou, uh, als jij ergens naar luistert, waar luister jij dan zelf naar? Uh, ja, oh God. hangt er vanaf. Hangt er vanaf, ja, heel erg. Nou, ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik had ooit een baantje waar ik veel te veel geld verdiende. En toen uh, ging ik elke keer, als ik mijn salaris had gehad, naar de freeharker shop. En dan kocht ik uh, alle platen die ik kon vinden. En uh, inmiddels... Uh, Download ik uh, alles wat me enigszins interessant lijkt en dan kom ik er allemaal niet aan toe om het te luisteren, maar ik doe erg mijn best om zoveel mogelijk te horen. Wat ik nu heel erg leuk vind, een nieuwe serie van Anaïs Mitchell heeft me heel erg geraakt en uh, een nieuwe Bonnie Iver ben ik nu aan het luisteren en een beetje die hoek. Moet, moet muziek, ja logisch, ja, ja, ja. raken? Op een of andere manier wel, anders dan uh, heeft het niet zoveel zin denk ik. Tenzij je muzak over muzak hebt, maar dat heeft ook een functie. Ja. Okay. Maar goed, uh, het, je bouwt zoiets uh, natuurlijk ook op, denk ik, met muziek. Een, wat? Ja, een eigen liedje en dat soort dingen. Wat bouw je op? Nou ja, uh, iets opbouwen hè, waardoor het bij de het blijft hangen, denk ik. Ja, maar dat is meer... Ik, ik maak iets wat bij mij zelf blijft hangen. En als het dan bij andere mensen blijft hangen, dan is dat heel erg fijn. Je, je kan eigenlijk alleen maar kijken naar wat je zelf vindt in eerste instantie natuurlijk. En ja, er zijn gewoon dingen die er bij mij uit moeten. En dat, uh, dat wordt dan een liedje. Dus die schrapt ook nog. Ik, ja, jongen, ik, ik, heb, ik heb meer liedjes geschrapt dan ik uh, heb bewaard hoor. kan ik je vertellen, ja. Dat, is ook, dat hoort ook bij het schrijversproces, hè? Ja, dat... schrappen, ja. ja, ja precies. Uh, nou ja, goed. Waar kunnen de mensen jou vinden? Op uh, chriscok.net staat al mijn muziek en al mijn informatie. En al links naar Facebook en allerlei andere ongein uh, om mij te liken en uh, dat soort dingen. Dus uh, daar kunnen ze alles vinden. Chriskok.net Dankjewel. Alsjeblieft. I'm still wiping sweat off my hands I keep drinking your medicine You keep filling my cup My fever's gone down But I'm still burning up Between You will find me I stood still for too long So I turned to stone I tried moving on about uh -huh. Starfall and dreams pass by. Petticoats over chest, mazes of colors in this past. Twee nummers achter elkaar. You'll find me van Chris Kok. Daarvoor had ik een gesprek met de man toen hij net klaar was met zijn optreden in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. En de geheimen van de Grote Prijs van Nederland hoef ik Fabian het anders niet meer uit te leggen. In 2008 won deze Heimhuizen het. Uh, ja, het, het, het, het, het Toernooi, zeg maar, onder de singer-songwriters, om maar zo te zeggen. En Under Milk Wood, dat is een uh, toch heel andere nummer... wat je normaal gesproken gewend bent. Hoewel, zij heeft dit uh, toch uh, bewerkt op het boek van Dylan Thomas... over een slaperig stadje dat ineens uh, de volgende dag wakker wordt... en dan is ineens de hele wereld uh, veranderd. En daar heeft zij een uh, muzikale bewerking op gemaakt. Maar wat ik wel uh, jammer vind, is dat dat nummer niet meer live ten gehoor wordt gebracht... En zij Fabiana Dammers nu met een stiekem oor ziet mee te luisteren en denkt van ik ga dat toch eens een keertje doen. Lekker zot doen, hè Fabiana? Dat uh, was toch wel een beetje de opdracht uh, van, uh, van de week. Dus uh, dat uh, hebben we dan ook maar even meteen gezegd. Acht minuten over half, twee inmiddels uh, geworden bij ZD van Zandvoort over rustig werk. Want normaal gesproken zwijn deze heren met z'n drieën en spelen ze voor zes. Maar dit is toch wel heel erg bijzonder hoe ze dat uh, in elkaar hebben gezet. Uh, heel akoestisch. Het enige rustige nummer van uh, Light of the Night van Ravolva, Het nummer dat heet For Better. I'm girl. Snickers, Ravolva. Ze komen oorspronkelijk uit de Bollenstreek. Maar ze hebben tegenwoordig hun, uh, ja, hun domicilie, om het maar zo te zeggen, in Haarlem. Daar zitten ze dus, uh, dit moment. En elke keer, is leuk, dan begin ik dus uh, te praten. En dan gaat een telefoon. Ik weet niet wat dat is, maar uh, luisteren mensen gewoon niet naar de radio, denk ik dan. Elf minuten over half twee. We gaan eventjes uh, door met uh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. En we spraken ook met Elenne Mee. Mee is de naam van de laatste act die ik hier gezien heb bij de kwartfinales van de Grote Prijs in het Pakhuis Willemina. Um, ja, want allereerst gewoon jezelf begeleiden op toetsen. Daarna kwam, kwam een band. Ja. Dan weer eventjes en dan weer de band. Ja, ik vond het een mooie afwisseling om te laten zien dat het ook heel klein kan. Want met singer Songwriter songwriting is wel de focus op de tekst en op de sfeer. Maar ik wilde het ook bombastisch en groter maken. En die twee kanten laten zien van, ja, het gaat heel erg om emoties. Maar dat kan heel klein, maar dat kan ook heel groot. Dus ik wilde goed die veelzijdigheid daarin laten zien. Wat past meer bij het bombastische of toch dat ingetogener achter een piano of toetsen? Ik denk meer het ingetogen kleine achter de piano. Um, maar er kriebelt wel wat in. Maar ja, ik moet het wel, ook, moet het wel afwisselen. Omdat, ja. ja, omdat ik denk dat ik anders wat ga missen en daar gefrustreerd in raak. Het moet, moet allebei kunnen. Je ziet af en toe nog wel eens een beetje als een echte ja, sporter gymnast in een spaghetti als het ware. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat is heel mooi omschreven. Ja, um, um, een mens heeft veel zijden en, en het is goed, je moet allebei kunnen ontplooien. En, en dat wil ik ook laten zien. Maar, ja. Dat is er ook wel een, in jouw optiek er ook wel uitgekomen vanavond. Ik hoop het. We gaan het werken. Ja. Ja. Nou is het zo, uh, over liedjes schrijven en dat soort dingen, is het, uh, ja, dat, daar staat geen maat op. Hè? De een doet het anders, uh, weer anders dan op een andere manier. En uh, Hoe zit dat bij jou? Ik probeer heel erg mijn oren open te houden. Gewoon constant. Um, en mijn ogen open te houden en um, heel open-minded te zijn. Naar mensen te luisteren wanneer ze me, me dingen vertellen... Um, en altijd gewoon een schriftje bij me te hebben. Een notebook dat ik dingen kan opschrijven als ik iets moois hoor. Um, en, en zo die woorden breien, en, en Die puzzelstukjes bij elkaar brengen. Om, om zo een mooi concept te maken. En vanuit daar een song te schrijven. Het, het liedje moet een beetje in je hoofd uh, eigenlijk zitten. En combineer je dat dan ook met wat mensen dus uh, zeggen. Ook uh, ja, een bepaalde thematiek. Probeer je dat ook in je songs te verwerken? Um, dat, is, dat gaat eigenlijk in fases. Dat is net, net waar ik in sta in mijn leven. Welke fase ik ben. Want je hebt je oren dan toch open voor andere dingen weer. Dat ligt echt aan, aan mijzelf. Zo heb je het ene moment veel meer een liefdevolle fase. en op een andere moment, nou ja, zoals een mens in elkaar zit: dat is een beetje met boogjes en ja, heuveltjes en daaltjes. En, <laughs> ja, hoe, hoe, de band, hè? Want uh, ja. die, die hebben we ook gezien. Hoe ben je, hoe ben je aan die jongens gekomen? Um, eigenlijk, uh, ik studeer aan het conservatorium van Amsterdam. En nou, zijn medestudenten van mij. Behalve uh, de drummer. Die heb ik uh, via Facebook gevonden. Dat is toch ergens goed voor. Ja, ja zeker weten. Het is heel handig om ook je muzikanten te vinden. Um, en dat klikte super goed. En, um, en ik ben zo blij dat zij me willen helpen hierbij. Want het is, het is een hele fijne sfeer. En, en ze voegen er echt iets heel moois aan toe. Daar ben ik, daar ben ik heel blij om. Ja. Nou heb ik van jou netjes de EP gekregen. En daar hoor ik dan als radiomaker er ineens wat mee te gaan doen. En dat ga ik ook doen. Uh, die EP, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om dat in elkaar te zetten? Uh, ik denk bijna een jaar. Bijna een jaar. Um, met opnames en, en dan weer opnieuw opnemen. En dan weer een instrumentje hier erbij. En dan weer dat. En nog een zang, een keer overnieuw. Dus daar gaat heel veel tijd uh... Inzitten. Je wil dus uh, het uh, tien keer uh, gehoord hebben voordat je het uh, uiteindelijk de definitieve versie uh, erop zet? Ja, ja hoewel, hoewel het wel elke keer één take is. Ja, ja. Ik ga het niet in stukjes inzingen. Het is wel elke keer één take, omdat ik um, ook al zitten er kleine foutjes in het kan toch iets bijzonders zijn voor de sfeer. Dus ik zou nooit een, een stukje hiervan pakken en een stukje daarvan pakken. Het moet één ding zijn. En ehm um, dus het, ik beoordeel het echt per keer. Dus ja. per song? Ja, ja zeker. Ja. Uh, nu heb je die EP uh, af. Ja. Gaat ook heel langzaam het uh, bloed kruipen om een echt album op te gaan nemen? Ja, zeker weten. Dat is mijn volgende stap. Uh, maar ik wil eerst... Deze is uh, sinds februari uit. Dus ik wil hem nog even laten inzinken. En, en nog een beetje uh, promoten. Maar ik, ik ben al... Uh, met ideeën bezig voor mijn album, zeker weten, ja. Dus je lekker uh, creatieve mind uh, laat je er nu al op los? Ja, tuurlijk. Maar dat moet altijd. Je <lacht> moet altijd wat achter de hand hebben en het volgende plannetje hebben, ja. Ik dank je wel. Oh, wacht even. Nog één laatste vraag, ja. ja want uh, je, je kondigde het al aan, de sociale media gebruik jij ook. Waar kunnen mensen je dus onder andere op die sociale media en waar kunnen ze je nog meer op vinden? Nou, op Facebook. <lacht> Uh, ik heb Twitter en, en Bandcamp. elennamee.bandcamp.com at Ik heb ook een website, www.elennamee.com En um, nou ja, daar zijn ook allemaal links naar mijn andere pagina's. Goed, dank Ik ben dank, te, te vinden. Je bent te vinden, <laughs> goed, yes. dankjewel. Heel erg bedankt. We don't want no silence, we don't want... We dus met een uh, ingetogen liedje van Helene uh, May. Uh, op het uh, EP wat ze mij heeft uh, gegeven zijn in ieder geval ook de staan een aantal gastmuzikanten waar uh, eerder op de avond al uh, naar konden luisteren. Donata Kramers deed, uh, deed uh, onder andere de backing vocals en gitaars en drums werden bespeeld door Chris Koch. Zo zie je maar weer dat deze muzikanten elkaar, dus gewoon weer treffen op een plekje van een EP. Alleen mee met Bad Thoughts. Dat bracht de tijd op uh, bijna 10 minuten voor de 2. En dan nog eventjes rustige muziek. Maar dan moet ik natuurlijk wel de goede track er even bij zoeken. Want dit is natuurlijk niet de goede. De Dreamer moet ik hebben van Scarlett May. Dreamer, please don't go away. Don't you ever wake up, sweet dreamer of mine? It's the places that you take me in your dreams every day. Hey day, hey day, dreamer. Places that you take me in your dreams every day. And you must be crazy for living in another world. Time and a place that mine and oh, so completely crazy. Crazy world time and a place that mine and please stay and be my guest today. niet Wat dat met mensen is hoor Dreamer was dat met Scarlett May Maar uh, ze komen dan op de meest gekke tijden Gaan ze bellen op het moment dat jij zit te praten En nou staat er weer een hier voor de ruit De, de presentator van het van het volgende programma Rudy Nicolaas staat voor de deur Leuk in ieder geval. Um, nog even over het zot doen. Nou, alles wat in u opkomt, dat werd aangeraden door deze week door een uh, deze of Geen. Nou, ik heb nog iets uh, liggen wat, uh, wat, wat een beetje op zot lijkt. En dat heeft te maken met vorig jaar. De Green Light van de uh, Cosmic Carnival heb ik bewerkt. En dat had te maken met de wedstrijd nederland brazilië En dat heeft alles te maken dat de heren toen de tijd met die ene dame in het gezelschap uh, een optreden gaven in... Het Patronaatcafé en toen speelde, geloof ik, ook Uruguay tegen Ghana. En op die avond daarvoor, of die middag daarvoor, was het Nederland tegen Brazilië. Luister zelf! Inside here screwed Run before your old age starts passing you Die wat verder naar voren gaat spelen, waardoor Nederland ook wat verder terug moet. zit Felipe Melo. Komt in de middenlijn. Geeft de bal. Diep is een goede bal. Gaat hij hoor. Dan gaat hij. Fabiano scoort. Het is uh, Robinho die scoort. Hele makkelijke goal. uitermate simpel. Nederland staat geweldig te pitten.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 Bij het trap, is snel genomen. Robben met Robinho voor zich. speelt de bal even terug met Sneijder. Sneijder komt die bal uh, ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Hij wordt de iedereen aan alles gemist. Nederland staat hem 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor het doel. En iedereen aan alles in mis, Sneijder scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over Bartels net op zonder filter. Het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal op eens die vrije trap. En we weten dat zo'n Spel zit de verdedigen de zin. Is ziet niet sterk. Die bal van open wordt doorgegeven richting Snijder. Dan komt die bal te horen van de vel op de stip. Iedereen en alles springt. En Julio César is portier van de nachtclub. Laat alles door. Die bal gaat erin. Het is 1-1. Nederland zit weer in de race.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 De Nederlanders op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. De koffer kan misschien weer uitgepakt. Ik heb hem nog niet ingepakt door de marshal. Ja, dat was nog even terugblikken op het WK voetbal van vorig jaar tijdens de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal. Toen Nederland van een achterstand kwam. ...van Brazilië tegen Nederland. Het werd uiteindelijk 2-1. En ik zie die gezichten van die Nick Schuiten ...en van zijn bandleden... ...zo half over het microfoon gebogen... ...om te kijken wat de tegenstander zou worden... ...in die wedstrijd die daarop volgde. Wat mij betreft graag tot over twee weken... ...en straks veel plezier met Rudy. Tot zover het In het programma Ziek. Via de kabel op 104.5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 Het weer in het noorden kans op een bui. In de rest van het land ook aan toe toezon. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooie van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij.